Gerrit het met NOS journaal. De dreiging van terreuraanslagen is de afgelopen jaren niet zo groot geweest, zegt Robert Houle, het hoofd van de veiligheidsdienst AIVD in de Volkskrant. Details geeft hij niet, maar hij zegt dat de dreiging komt van getraumatiseerde terugkeerders uit Syrië, terugkeerders die bewust opgaan in de gemeenschap om later toe te slaan, en mensen die zich via sociale media laten inspireren. Om aanslagen te voorkomen wil hij meer privacygevoelige maatregelen kunnen nemen. Zo vindt hij dat de AIVD de versleuteling van chatberichten altijd ongedaan moet kunnen maken. Het kabinet voelt daar niets voor. De Consumentenbond komt in actie tegen Volkswagen. De organisatie vindt het absurd dat er geen maatregelen worden genomen tegen de autofabrikant... na het schandaal met Schumelsoftware. Daarom wil de bond dat de autoriteit Markt in actie komt. In Amerika heeft Volkswagen al een miljardenschikking getroffen met de overheid en de toezichthouder... Maar in Europa gebeurt er weinig tot niets, stelt de Consumentenbond. Een meerderheid van de kiezers wil dat de AOW-leeftijd weer teruggaat van 67 naar 65. Ook de bezuinigingen in de thuis-, ouderen- en jeugdzorg moeten ongedaan worden gemaakt. Dat komt naar voren uit een onderzoek in de opdracht van de Volkskrant. Een meerderheid van ondervraagden wil ook af van het eigen risico in de zorg. De onderzoekers concluderen dat kiezers anders oordelen over een aantal politieke kwesties dan zes jaar geleden, toen het eerste kabinet Rutte aantrad. Zo zijn meer mensen voor het investeren in duurzame energie... vredesoperaties en ontwikkelingssamenwerking. Concertzalen in heel Nederland zeggen optredens van rapper Boef af... en overwegen dat te doen. In Tilburg, Dordrecht en Eindhoven zijn inmiddels concerten van hem afgelast. Boef zat deze week een paar dagen vast... nadat hij het aan de stok had gekregen met rapper Parasoma. De politie zei dat mogelijk een grote vechtpartij in Tilburg... tussen aanhangers van de twee rappers was voorkomen. Omroep Brabant meldt dat rapper Boef vannacht weer is opgepakt... De aanleiding is nog niet duidelijk. Het weer. Eerst plaatselijk nevelig of mistig. Af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar heeft de brug even opengestaan. En dat levert in beide richtingen drie kilometer file op bij Knopend Polderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 introduceer uh, de vaste natuurlijk, interviewers die er zijn. Dat zijn uh, in dit geval Gerry Rutte en Ben Zonneveld. En de, machte, de techniek is Casper Geuransson. En u heeft mijn uh, vaste stem, denk ik, al herkend. Want u bent. Uh, ik ben uh, niet Meijer en ik mag burgemeester zijn van dit. Een prachtige dorp en de kern Zend uh, Bentveld natuurlijk en dat ben ik dan nu negen jaar en twee dagen. Oké. Okay. Gefeliciteerd met Dank dit jubileum. Uh, Waar gaan we het allemaal over, over hebben, burgemeester? over van alles en nog wat. Maar dat weet ik nog niet zo goed. Dat mag u dan zelf zeggen. De introductie werd gedaan door de burgemeester... van Zandvoort, meneer Niek. U kunt zeer solliciteren, Goedemorgen. U kunt solliciteren. Ja. Uh, nee, laat, we gaan het laat, om... laat ik vooral de petten zuiver houden. Want okay, ik, ik denk dat u dat... dat, mag dat ...vanuit ZFM op een uitstekende wijze doet. Ik kom straks nog even terug op ZFM. Maar dat is in, in uw onderwerp. Uh, we gaan het vandaag even hebben. Uh, zeer lang met de burgemeester... in zijn kwartaalgesprek... Doen we wel even muziek. En in de laatste 20 minuten gaan we met Ernst Brokmaier praten over hoe en wat in de reddingsbrigade was het druk. En over de perikelen. Dan gaan wij over het urein, Gerry. Ja, en dan krijgen we. Ja, het uh, Holland Casino Zandwoord bestaat 40 jaar 1 oktober. Ja. En daar komt Erik Zwemmer. En de Duinwachter vertelt uh, Gerard Scholter. Hij heeft maar een 15 minuten gekregen in verband met de actualiteit. programma. dat zal moeilijk zijn. Hij heeft het wel geaccepteerd, ja. maar. En, uh, mooi vertellen. <laughs> ja. um, en wij sluiten af met Peter Tromp. Uh, met de classic, classic concert. Ja, he. gaat, ik ga beginnen met de laureaten. Uh, die, die, die gebruikt ook al de 12 minuten. Nou ja, dat kan. <laughs> ja, Denk ik. Goed, gezien de tijd moeten we dus heel snel wezen met uh, meneer Meijer. Um, Nogmaals goedemorgen en welkom. Uh, we hebben een aantal uh, dingetjes gezien waarover u wilde praten. En we hebben natuurlijk zelf ook een aantal dingetjes die wij uh, van de laatste week opgepikt hebben. Ja. Uh, er zit ook wel een kruisverschuiving in, maar daar kom ik straks wel op. Uh, u maakt zich vreselijk druk over het uh, parkeren van scooters en bakfietsen bij de reddingsboot en ook op andere zaken. Nou is het bij de reddingsboot uh, makkelijk, want je moet ze gewoon weghalen of uh, uh, helemaal. Maar bent u ook boos over het dorp? Nee, niet, niet in die in, uh, maat en intentie want ik ben niet zo snel boos maar hier, hier was ik echt uh, toch een beetje uh, in mijn wiek geschoten want wat, wat zich voordoet bij de reddingboot van de KNRM daar dat is een, een, een instrument van ons om mensen die in gevaar zijn met een hoog tempo en met professioneel opgeleide mensen te gaan redden en ja, ik ben wel van de filosofie dat als weggebruiker gebruik je je ogen. En kijk je waar je wel of niet een fiets, een bronfiets of een auto neerzet. En waar dat mag. Maar je denkt er ook zelf over na. En ik heb dat... Ik dacht nog, waarom word ik daar zo boos om? Nou, ik heb dat... Uh, tijdens mijn studie bezocht ik een keer een zitting van de kantonrechter. dat toen nog. En daar stond iemand uh, terecht. En die had een boete gekregen omdat hij naast een gele streep had geparkeerd. Nou, ook toen al. Want het is wel even geleden. Mocht dat gewoon niet. En die man zegt... Die had een gloedvol betoog. En die zegt, ja, ik heb die hele streep niet gezien. En de rechter doet uitspraak. En, en uh, zijn motivering trof mij als zijnde van... Ja, dat is de enige juiste. Ja, ik geloof u gelijk dat u die streep niet heeft gezien, meneer X. Maar de essentie in ons stelsel is... dat u, dat u wordt geacht als actieve verkeersdeelnemer... op te letten en te kijken en alles te beoordelen. Anders mag u dat niet doen. En dus geef ik u een boete. Want er staat objectief vast dat dat zo is. Nou, dit is ook zo met een reddingboot. Dat wij daar dan nog een, een, een, een parkeerverbodbord moeten neerhangen... vind ik eigenlijk al... Over ja, zien de rode. Niet. Mensen kijken niet. Echt. Maar de essentie is niet dat mensen het niet zien. Mensen moeten het zien. Ja. Als jij met je fiets, je bromfiets of een bakfiets aan het verkeer deelneemt, word je geacht dat te doen. En dan moet je die mensen dus op een kop geven. En niet onze afdeling handhaving. Want wij kunnen niet op elke hoek van de straat blijven staan. Maar, dat kan uh, gewoon niet. Uh, ja. wat, wat is de oplossing daarvan? Uh, laten we ze weghalen. Want het is, als dat ding eruit moet, dan moet, de, moet die vrije doorgang hebben. Ja. En, en dan moeten er dus de mensen die de boter op moeten, moeten eerst weg moeten gaan zetten. wegslepen. Ja. Dat, Dat is het, het probleem. Dus we hebben nu weliswaar de, de handhavingsintensiteit opgevoerd. Dat klopt inderdaad. Maar dan nog, ik dacht, ik doe op sociale media een appel om nou eens massaal die mensen te gaan aanpakken. Ja. Daar ben ik wel ietsjes... Uh, in teleurgesteld. Omdat je daar twee reacties zag. Hè? Even heel kort door de bocht. De eerste was. U heeft helemaal gelijk. En we gaan helpen. En de tweede was. Ja, handhaving en politie moeten maar actiever optreden. Ja. Maar dan sla je de spijker niet op z'n kop. Dat is makkelijker. Ja, makkelijk, ja, maar het begint bij eigen verantwoordelijkheid. Hè? U kent mij wel wat langer. Als mijn fiets wordt gestolen. dan vragen de meeste mensen. stond hij op slot? En als ik dan zeg. Dat weet ik niet of nee. dan krijg ik op mijn zode de mythe. En dan denk en ik terug, van. Ja. Hoe kan dat? Nee, er zit iemand aan mijn eigendom zonder mijn toestemming. Ja. Of ik die nou op slot zet of niet, zover zijn we al weg van dat essentie is hoe we met elkaar willen omgaan. Maar en dat daardoor, raakt dit ook. Daardoor ja. wordt er ook heel makkelijk gereageerd: ja, dat moet de politie doen. Precies. Ja. Ja. Maar, maar zo is het, uh, is het niet. Die duw, die duw je dus weg. Het helpt al heel veel als mensen die daarbij staan en dat zien, gewoon die mensen op de schouder stikken en zeggen: Goh, lijkt me niet verstandig, meneer, mevrouw, jonge man. Om die reden, dat helpt vaak al heel veel. Ja. Zou je denken dat mensen dat niet meer doen om uh, de toenemende agressiviteit binnen te onze gemeenschap van wat bemoei je mee. Dat zou een van de redenen kunnen zijn. Over het algemeen is het zo, als je dat neutraal zegt, boe, ik zeg het ook wel tegen mensen, of uh, als ik s'nachts uh, een, een aantal jongelui een verkeersbord uh, bijna om versie trek en dan zeg ik, jongens, uh, maar dat doe ik dan vaak met een grap, goh, uh, staat die bijna op omvallen, helpen jullie hem rechtzetten? <lacht> en, en dan kom je in gesprek. Ja. Maar dan zeg ik ook wel, nou lijkt me nu verstandig dat jullie daarmee stoppen. Ja, het ja. dus is de manier Het is vaak, weer op, he? dus de manier waarop, maar ook heel vaak als mensen het echt niet gezien hebben, zijn ze Vaak wel blij dat je het zegt. Ja, dat is waar. Ja. En uh, ik hoop dat uh, het, uh, het seizoen, dat zegt natuurlijk niks, het seizoen is bijna afgelopen. Want als ja, dat ja, dachten we half augustus eet, eet, is ook. Uh, Eén scootertje <lacht> is genoeg. Nou, uh, ik heb van tevoren altijd gezegd dat wij een prachtige nazomer uh, zouden krijgen. Ja. En die houdt nog wel even aan. Uh, ik denk het volgende week weer Gelukkig wel weer. Is, fijn. Zeker op zondag. En dan hebben we natuurlijk de Chanty Gewoon een topper na seizoen. Er heeft een tijdje een wensboom gehangen in, uh, pluspunt. in uh, pluspunt. En u bent daar uh, jurylid. Ja. Inmiddels is het er overlegd. We kunnen niet gaan vertellen wie en wat nee. natuurlijk. Nee. Uh, waren er leuke dingen bij? Ja, ik, ik was echt uh, verrast, want het waren er even uit mijn hoofd een veertigtal, een verrast door de intensiteit, de omvang en de grootte. Gewoon op een prettige manier verrast. Echt hele kleine wensen, maar daar zat zo'n warme gedachte achter, maar ook hele grote wensen. Nou, dat is wat ingewikkelder om te doen. Uh, en ik, ik, ik, ik zat er vanochtend over na te denken. Uh, maar ik ben de, de, de meest leuke. ben ik even kwijt. Maar dat was een wens van een, van een meneer. Uh, uh, volgens mij weet meneer Zonneveld nu wat ik bedoel. Dat, dat kost helemaal niets om hem in te vullen. Maar het is wel heel belangrijk om hem te noemen. En dat ging volgens mij iets over uh, geluk, geluk, en voor geluk en voorspoed voor iedereen. Ja. Ja. Ja. Geluk en voorspoed voor iedereen. Dat is gewoon mooi dat iemand met naam en toenaam dat op zo'n wensboom zet. Dan denk ik van wauw. Ook in relatie tot het onderwerp wat we net hadden. Mm -hmm. ja. uh, de wensboom wordt uh, volgende week Sorry? vrijdag wordt bekendgemaakt. Bent ja. u daar aanwezig? Nee, ik, uh, ik heb al drie andere dingen. Dus uh, mijn echtgenote zei, nou, ik vind het prettig als je je vanavond niet opsplitst. Ja, nou, ze mag ook mee. <laughs> ze heeft helemaal gelijk. Um, dat is een, een, een, een, ook een dingetje, die kan ik tussendoor wel even doen. <coughs> De burgemeester bent natuurlijk uh, spil in, uh, in Zandvoort. En dan is het inderdaad wel eens vier, vijf afspraken uh, per dag. Wordt dat niet een beetje ja, is rustig. Is dat rustig? Ja. Nou, en wanneer is het druk? Nou, als het echt druk is, dan zitten er wel tien op een dag. Met een avondvergadering achteraan. En de, dan zijn de meeste zijn zakelijk. Eigenlijk alles. Ja. Ja, En, en dat, is, dat is ook niet erg, want daar hou ik ook van. Dat is een enorme diversiteit. Dat geeft hem ook energie. Alleen, dat moet je wel doseren. Uh, dus, dus ook ja, je avondvergaderingen, die gaan uh, door. Maar ja, je hebt ook behoefte aan reflectiemomenten. Aan rustmomenten. Uh, uh, mijn thuisfond wil ik graag ook uh, met een zekere regelmaat blijven zien. Dus als het ja. thuisbelletje rinkelt, dan uh, wordt er geluisterd. Nee, dan is het te laat. <lacht> <hijen> nou ja, zo werkt het is gewoon, minister Van Veld. Dat weten we ook wel, het heen heen mevrouw Rutte. Ja, dat weten we ook. Eigenlijk moet ik dat rinkelen voor zijn, maar dat lukt me niet altijd. Dat geef ik gelijk toe. Ja. Maar er wordt wel gerinkeld, neem ik aan, dan komt het allemaal wel goed. Um, het hoort bij het burgemeester. He? Ja. Ja, maar he? dit is ook ja. dit, dit vak, ik, ik heb nog nooit zo'n mooi uh, beroep of vak gehad als dit vak. Ja. En, da, en dat, dat uh, zuigt energie en tijd op, maar je ja. krijgt ook enorm veel energie terug. Dus, dus dat is ook constant uh, meebewegen, maar ook weer je eigen positie in bepalen. Dat maakt het ook weer leuk. Ja. Mooi tekst van een boek: van jurist tot burgemeester. Ja, dat zou kunnen. We gaan het, we gaan het Geen tijd, voor. Geen, nee, tijd voor. Geen tijd voor. 27 juni is het landelijke veteranendag. Ja. En uh, in Zandvoort wordt dat 29 oktober. Vanwaar uh, de verandering van datum? Ik kan wel in, uh, in omliggende gemeentes uh, wordt daar een week eerder of een week later wat aan gedaan. En hier zitten er uh, drie maanden, vier maanden tussen. Uh, misschien nog wel meer zelfs. We, we hebben het er gisteren weer met het veteranencomité net over gehad. Van, um, want wij hadden een nieuw lid in het comité gekregen. En die zei van, nou, mag ik eens weten wat is de achterliggende gedachte? Die was gewoon nieuwsgierig. En toen hebben we dat opnieuw besproken en gezegd van, ja. Uh, we hebben een paar keer om de Landelijke Veteranendag heen gezeten. Een week tevoren of een week daarna. En wij merken dat... Uh, dat ook niet uh, even gelukkig valt in, uh, in die sfeer. Dus dan hebben we een keer, volgens mij was vorig jaar voor het eerst... zijn we afgeweken van echt juni. En van zegt, nou dan gaan we later. Dat was ook in combinatie met een locatie op het strand. Uh, en in combinatie met Keep them rolling. En daarmee kun je ook over het strand rijden. Dat is op dat moment verantwoord. Wij kunnen niet in juni met drie, vier jeeps over het strand gaan rijden. Want als het dan een knetterend mooie dag is, dat, dat wil je gewoon niet. Dan stooi je te veel andere mensen. Dus we hebben gisteren weer besloten om hem inderdaad eind oktober te laten. Maar dat ook gewoon daar te vragen aan de mensen. De bezoekers die er komen, de veteranen die er komen. Wat vinden jullie daarvan? Dus tot nu toe hebben wij het idee dat het past en kan. En gewoon praktisch ook goed in te richten is aan het voerbaar te maken. En dat vinden wij het belangrijkste. Dat je het doet voor de groep waar het ja, waar om gaat. Wat ja. is het programma de 29 oktober? Het programma is... Um, dan moet ik even denken. We gaan iemand uitnodigen... die in de uh, militaire wereld uh, zit. Dus een, uh, een uh, militair is. En die actief. ons gaat vertellen... Actief? Ja, die ons gaat vertellen... waar Defensie nu staat. En waar wellicht over uh, vijf jaar... Voor zover je vooruit kunt kijken. En voor de rest is het centrale thema altijd ontmoeten. En wat we weer gaan doen is Keep them rolling uitnodigen. We hopen dat ze kunnen. En we gaan ook kijken of we de veteranen die willen komen kunnen laten ophalen door Keep them rolling. Dat weten ze op dit moment nog niet. Dus ik hoop wow. niet dat ze luisteren. <laughs> maar dat, dat, dat, dat gaan we wel proberen. Want dat is natuurlijk ook een mooie manier om ook weer een stukje... Ja, waardering terug te geven. Ja. En ze dus ook gewoon thuis op te halen. Ja, leuk. Hoeveel veteranen heeft ze antwoord? Um, tussen het zo schat, dan? De, um, ja, rond de 90. Ja. Ja. Best, want, en dat vindt, want... ja. Dat ja. gaat van jong tot heel erg oud, heb je voorkeur ja. ja. vorige keer gezien. Hè? Dus, ja. uh, want laten we niet vergeten dat er ook jonge veteranen zijn. Die zijn nog actief. Ja, absoluut. En die ook nog in actieve militaire dienst zijn. Ja, Klopt? In die zin. En sowieso actief in de samenleving. Het is ook een slagmens wat breder kijkt dan alleen de pet plat gezegd. Ja, klopt. Er komt bezoek uit Milaan. Nee. Dan zijn we naar Milaan toe. Niet dat ik weet. Bezoek Milaan vanuit de Metropoolregio Amsterdam. Ja, wat uh, uh, Zandvoort is lid van de Metro, uh, of onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Amsterdam. En we zijn ja. lid ook van een aantal instellingen daar. En in het kader van netwerken bezoekt de Metropool altijd andere metropolen. En dat doen ze twee, tweeënhalve dag. En dat vindt in, uh, ik moet ik even goed nadenken, volgens mij oktober, begin oktober, oktober uh, 24, plaats. 24, ja. ja, dus. Dus. Uh, ja, vertegenwoordigers van de metropoolregio gaan naar Milaan? Ja, dat zijn bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Mm, welke bestuurders gaan er van Zandvoort heen? Uh, in dit geval ga ik erheen. Vorig jaar is Wethouder Kuipers daar geweest. Ja. Wij wisselen elkaar af. Uh, hij doet dat natuurlijk vanuit toerisme en economie. En ik doe dat vanuit uh, de, de algemene portefeuille. Uh, dat, nee, dat, dat wordt natuurlijk voorbereid, zo'n bezoek. en ja. uh, uh, wat, wat zijn de speerpunten die u graag wil zien? Uh, voor mij is het belangrijk dat ik op een informele manier met een aantal bestuurders in en om Amsterdam is om de tafel gaan zitten. Daar eens even de banden weer gaan aanhalen. En, want dat maakt hem dubbel interessant, is dat je daar met uh, de top van het bedrijfsleven van de metropool een aantal mensen kunt ontmoeten. En dan is het voor Zandvoort volgens mij interessant... dat ik daar probeer tegen dat toerisme economisch aan te schuiven van... hoe werkt dat nou, wat kun je betekenen, hoe kun je daar ingangen creëren. En dus eigenlijk de, de, de slag die vorig jaar in de contact al is gemaakt... door wethouder Gerard Kuipers, ik, en ik overleg dat ook met hem... van wie wil je dat ik zeker ga spreken... en op welke onderwerpen wil je dat ik ga verdiepen. Want zo kun je je positionering versterken. En ook vanuit de gedachte, wat kunnen wij brengen? Ja. Het gaat niet alleen om halen, maar het gaat ook om brengen. Ja. Ja, dat is uh, duidelijk. We gaan even de muziekje draaien en daarna komen we terug over nog wat kleine onderwerpjes. Of een grote ook nog, denk ik. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J van der Ven...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 Wim Zonneveld was dat was dat wel bij, uh, bij deze sessie ja. met de burgemeester die nog steeds bij ons zit en de volgende uh, 10, 12 minuten ook gaat vullen. En uh, er is, u heeft gesproken met de Nationale Ombudsman, ja. die was op visite in uh, uh, Noord-Holland. Waar ging dat over? U mag natuurlijk niet alles verklappen, maar toch in grote lijnen. Nou, in grote lijnen denk ik wel. Je ziet dat deze ombudsman de verbinding met het land aan het zoeken is. Dus hij heeft in zijn eerste periode van zes jaar... op zich genomen om alle provincies te gaan bezoeken... en daarin gesprek te gaan met de inwoners, met bedrijven... en ook met gemeentebesturen en de provincie. En ik mocht uh, aanschuiven bij het... Uh, dat was gecombineerd met een uh, diner... het gesprek met de burgemeesters. En waarom doet hij dat? Omdat wij als burgemeesters... ...procesverantwoordelijk zijn voor de hele dienstverlening. Dus daar waar het schuurt zie je dat het spanningsveld ontstaat. Dus enerzijds lossen we klachten zelf op... ...en als we dat niet kunnen, dan is ons klachteninstituut de ombudsman. En daar zie je hem de verbinding zoeken om zijn rol te versterken. Want zij, en dat leerde ik daar ook weer... ...zij hebben ongeveer 40.000 klachten op jaarbasis... Maar, ...maar leveren maar 200 rapporten op... Dus de meesten lossen ze op door, en dat zeggen ze, door het goede gesprek. En zo is het ook. Ik heb zelf ook een paar keer ervaren dat mensen van, vanuit het instituut, het Ombudsmaninstituut, die komen dan hier en gaan in gesprek. Spiegelen de klagen, maar spiegelen ook ons van, joh, zou je dat niet wat anders kunnen doen? En dan leiden ze je gewoon naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Dus dat is een enorme waarde. Heel veel mensen kennen ook niet die waarde en kennen vaak alleen de rapporten. En die rapporten, dat is ook. Een, de Ombudsman is een onafhankelijk instituut, dus die mag ook ons indringend spiegelen op dingen die wij niet goed doen. En als we het goed doen, dat staat ook in rapporten, dan lees je dat ook terug. Hoe is met de klacht in Zandvoort? Ja, volgens mij gaat het daar goed mee. Wij, wij belanden bijna niet bij de ombudsman. Wij volgen ook de aanpak die vanuit dat instituut een paar jaar geleden al is gedaan. door Als je een bezwaarschrift mm -hmm. kijkt. Dat je gelijk kijkt van, joh, zit er gewoon uh, iets in wat wij niet handig hebben gedaan. Pak de telefoon en bel mensen op en zeg ja. van, joh, we kijken er nu zo en zo naar. Kunnen we het anders oplossen? Dat geldt ook voor Direct. Ja. Vanuit een informele openhouding gaan luisteren. Ja. Die... Uh... Het vergadering van burgemeesters brengt mij ook een andere. Er is ook een internationaal burgemeesterschilde opgericht. Ja, ik ben niet uitgenodigd. Nee. Ach, jammer toch. Ja, u gaat tot te veel Nina ja. waarschijnlijk. Dus. Oh. Um, omdat die uh, ombudsman uh, geweest is, heb ik ook nog twee andere zaken die in Zandvoort spelen. Uh, wij zijn koploper met het scoren van verwarde mensen. Uh, als u daarmee bedoelt dat wij uh, bovenin de hoogste scorelijst staan, dat, dan ben ik het met u eens. Maar u zou hem net ook anders kunnen uitleggen, meneer Zonnevrouw. Novel... <lacht> Hoe dan? <lacht> nou, het scoren van verwarde mensen, dat is multi-interpretabel, vind ik ja. Maar we hebben er dus heel veel. <lacht> nou, dat is, dat is maar de vraag. Ik laat dat uitzoeken. Werd Bluis is er ook mee bezig. Want dat is weer zo'n dossier waar wij gezamenlijk in optrekken. Maar het is onderzocht. Um, nee, het is een interpretatie van gegevens. En achter die gegevens, uh, de eerste vraag die ik helder wil hebben is om hoeveel personen gaat het. Want mijn beeld is, van het afgelopen anderhalf, nee, nee al drie, vier jaar, is dat een aantal dezelfde personen veroorzaakt relatief veel meldingen. Ja. Het, uh, dat het onderzoek eerste, zegt: ja. het zijn er zoveel per duizend. Nee, dat is een gemiddelde. Ja. Ze, hebben okay. het, ze hebben echt die cijfers niet achterhaald. Okay. Dat weet ik gewoon zeker. Okay. Dat kan ook niet op, op zo'n schaal, landelijk, wat het onderzoek heeft gedaan. Nee, het zijn vaak dezelfde mensen die overlast veroorzaken. Ja, hè? ja, dus, ja. Dus, dat is één, dus het zijn er niet zes, dat zijn er één. Nee, want als je 300, 300 ja, ja. melders hebt, bijvoorbeeld, wij zitten in die regionen, dan gaat het niet om 300 personen. Nee. En ik vind het interessant om te kijken hoe zit nou die doelgroep eruit? En de tweede vraag die ik heb laten stellen is: dus de eerste is om hoeveel mensen gaat het? De veel melders en de weinig melders. En de tweede is het onderscheid tussen inwoners en bezoekers. Mijn buikgevoel zegt dat wij nogal wat bezoekers tussen die voorwaarde personen hebben. Dat is hartstikke logisch, denk ik. Maar ik wil het wel gescheiden hebben, want als het inderdaad 300 inwoners zijn, ja, dan dat geeft, heb je dan wel een dingetje. Maar, maar waarom wil je dat nou weten? Want je wilt er iets mee. Je wilt gaan beïnvloeden. Dus moet je ja. kijken van, om wie gaat het? Wat is de doelgroep? Hoe kun je daar bijna een maatwerkaanpak op zetten? En daar zijn ook middelen voor. In ons nieuwe sociale domein, want dat is naar de gemeente gegaan, die aanpak. Daar loopt sinds het tweede kwartaal ook een andere aanpak voor. En die, uh, dat zetten van die vroegsignalering, dat is een van die nieuwe aanpakken, dat vergt iets meer tijd dan we hadden gehoopt. Dat zegt de politie ook, dat zeggen ook de instanties. Dus wij denken begin 2017 daar een kentering te kunnen gaan maar, um, dat landelijke peiling is geweest, hoe, uh, hoe gaat u dat uh, lokaal onderzoeken? Die gegevens worden door de politie aangeleverd. Dus ik heb de vraag neergelegd bij ons eigen politieteam. Duidt dat eens wat meer? Zij halen dat uit hun systemen. Het is gewoon een rapport. Uh, nee, dat zijn mutaties. En die kun je op bepaalde coderingen naar boven laten halen. En dan zie je ook van, is het een inwoner? Is het dezelfde persoon? Ja. En, uh, er was nog een derde vraag die we eraan gekoppeld hebben. Maar die ben ik even kwijt. Ja. Maar dat dus is natuurlijk, ja, 300. Dan denk je van, het aantal, dat, dat herken ik wel. Want dat zie ik al uit de cijfers maandelijks terugkomen. Het was verrassend dat we kennelijk voor Nederland in de top zitten. Nou, dat doen we ook bij de bezoekers. Dus die verrassing kan je ook weer adresseren. Maar het gaat om feiten in plaats van interpretatie. Nou ja, het haalt wel de landelijke pers natuurlijk. Ook de regionale pers. En regionaal. Nou ja, goed. Dat snap ik ook, omdat uh, de problematiek voor waar de personen in het stelsel en waar de samenleving nu in zit, dat is een aandachtspunt. Dat is iets waar we mee aan het worstelen zijn van hoe gaan we dat beïnvloeden. En daar zie je uh, de samenleving... Het pikt echt heel veel dingen op, er zit heel veel veerkracht in, maar sommige dingen niet. Nou, ja. Dan moet je gaan bewegen en acteren. Ja. Ja. Um, vorige week, uh, of misschien is het alweer langer geleden, maar vorige week viel mij op dat het college uh, voor strandhuisjes is op de Zuid. Het college. Daar is uh, eergisteren over vergaan in de commissie. En dan blijkt dat toch een heleboel mensen ineens niet meer de strandhuizen willen. Ja, ik, ik, ik heb die commissievergadering niet bijgewoond. Want toen zat ik bij de Nationale Ombudsman. Ja, dat kan. Dus ik, ik heb een, een, een stuk van de discussie meegekregen. Maar het valt op, het valt op dat de coalitie uh, er niet meer zo voor is. Dat, dat weet ik niet helemaal. Wat, wat, wat ik heb teruggekregen is dat er relatief veel onduidelijkheid was over een aantal zaken. Um, en dan, dan zie je dat door die onduidelijkheid beeldvorming alle kanten opgaat. Dat is ons hier gebeurd. Ja, en dat zie je nu. Zag je, als ik het goed heb teruggehoord, zag je dat nu opnieuw gebeuren. Het is niet duidelijk voor uh, raad en uh, inwoners en derde belanghebbenden om hoeveel aantal het nu gaat. Ja. Wat ik heb begrepen, maar nogmaals, ik heb er niet zelf in detail naar gekeken. Hmm is dat door de strakke criteria die zijn gesteld... het effectief maar gaat om een paar strandhuisjes per paviljoen bijvoorbeeld. En dus het betekent niet dat je over de honderden praat, maar over tientallen. Nee, dat, nee, dat, dat, dat kan ook niet, denk ik. Ook, ook dat is, dat is, is een van ja. de beeldvormingen ja. daaromheen. Uh, hoeveel, welke kwaliteit heb je dan? En welke locaties zou je dan mogen gebruiken? Ja. Nou, die hele discussie was zodanig onduidelijk... dat uh, nou, dat gaf wel wat uh, commotie, ja, commotie, denk ik. Ja. En wat verschil in inzicht. Dus daar wordt volgende week nog druk over gedebatteerd. We gaan er ook eerst... dat doen we eigenlijk altijd na commissievergaderingen... dat we de er dinsdag erop in het college daarover gaan hebben... en kijken van, nou, wat is het gedeelde beeld? Ja. Uh, want daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Zeker als je er niet zelf bij bent geweest. En dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat proces verduidelijken mm -hmm. en dan komen we wel of niet met bijvoorbeeld een memo zou je kunnen doen een ander voorstel <coughs> daar ga je dan het debat met de raad in de raad over aan. Nou het viel me namelijk op omdat uh, in het vorige proces uh, bijvoorbeeld de PVDA zei van nou laat maar zitten want het wordt zo'n onduidelijkheid en nu uh, toen waren nog de coalitie was redelijk voor. En nu lees ik en hoor ik dat de coalitie ook al een beetje zegt van nou eigenlijk moet ik het niet doen. Dus ik, het, het verbaast mij dat dat omslaat. Nou en dat heeft volgens mij te maken met uh, dat dit traject een aantal ongelukkige um, omstandigheden kent. En die lijken nu samen te lopen waardoor mensen op een gegeven moment zeggen laat maar. Mm -hmm. Alleen het ingewikkelde aan het openbaar bestuur is en blijft dat op het moment dat je een beleid inzet. Je ook een geloofwaardig en betrouwbaar openbaar bestuur moet blijven en ja. niet zomaar dat beleid. Kunt veranderen. Want dat leidt dan weer tot onrechtmatigheid. Ja. Dus dat is steeds de balans en dat moet ook goed bewaakt worden. Ja. Het is wel grappig dat u over de krachtig bestuur spreekt. Nog veertien jaar geleden had het nog eens over bestuurskrachtonderzoek gehad. Maar die slaan we nog even over. Mag ik uh, nog iets vragen? Ja, mag ik alles vragen? Uh, nee, ik wou, hoe, hoe staat het eigenlijk met het Watertorenplein? De ontwerpen, daar is het een beetje stil. Ik wilde net zeggen, van, nou, hier, hier achter mij staat het erg goed met het water of hier voor mij, mevrouw Rutte, maar dat bedoelde u niet, hè, want u vulde hem zelf voortreffelijk aan. Uh, ja, ik verwacht dat uh, met één of twee weken het college gaat komen met een soort stappenplan om daar iedereen in mee te nemen. Uh, ik moet even, dat zou toch wel gebeuren, dacht ik? Volgens mij ligt er al een memo dat we in de oktober het aan de Raad gaan voorleggen. Want uh, er is uh, een participatie geweest van de drie ontwerpen. Ja. Daar is een, uh, er zijn drie avonden op geweest. Zeg ik twee of drie avonden. Nou, je bent even kwijt. Vervolgens hebben we ook een digitale raadpleging gedaan. En die gegevens zijn allemaal op elkaar gelegd. En dat leidt tot een advies aan college en aan okay. raad. En dus dat gaat in oktober uh, komen. Nog niemand gekozen, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat was mijn vraag. Ja. In ieder geval zit daar voortgang in, uh, want ja. ik, ik zie hem nog in de brand staan in 2005 en we zijn nu al 11 jaar verder, dus het wordt tijd dat er wat gaat gebeuren. Okay. Ja, ik ik um, denk dat dit jaar daar ook de klap op gegeven gaat worden, dus op het op keuze ja, ja. van het ontwerp. En dan moet je natuurlijk een vergunning in het ja, weer ja, doornoemen. Okay, door, maar in, we in ieder geval ja. gebeurt er dan wat. Ja, gelukkig wel. Uh, ja, dan zou je gelijk over het badhuisplein kunnen gaan praten, maar dat doen we nog even niet. Nee, dat uh, doen we een andere keer. Er is in, uh, in Radioland het een en ander te doen. Ja? Uh, men wil uh, regionale radio uh, maken. Uh, CFM zou opgaan in een, uh, in een regionale radio. Uh, hoe denkt de zandvoortse bestuurders daarover? Zouden wij lokaal moeten blijven of zou het beter zijn om regionaal te gaan? Um, ik denk dat het voor het bestuur. Zowel college als raad een uitgemaakte zaak is dat daar waar je een stevige, sterke lokale betrokken omroep hebt, er echt waanzinnig goede argumenten moeten zijn, wil je dat loslaten. Dus ons standpunt is dat in Zandvoort met CFM wij... ...gelukkig in de goede positie zitten... ...met een prima lokale omroep met betrokken mensen... ...die laten zien dat zij de verbinding met de samenleving hebben. Los daarvan speelt er een discussie. En die herken ik ook wel. Er ligt ook een rapport over... Eh, van, jongens, de lokale omroepen worden er steeds minder. Ja. En het is steeds ingewikkelder om ze in leven te houden... maar vooral vanuit die betrokkenheid met die lokale samenleving. Dus men is gaan nadenken van hoe zou je dat kunnen gaan versterken. Daar ligt nu een soort eh, eerste routevoorstel voor... vanuit eh, de NPLO, als ik het goed heb. En de OLO. En de OLO. En die hebben gezegd, laten we nou eens gaan kijken of we in de regio met een regionale aanpak dat kunnen gaan versterken. Dus dat is een eerste blauwdruk, een eerste stap. En dan is aan het gemeentebestuur, maar ook aan CFM gevraagd, en aan iedereen in deze omgeving, wat zou dan een gewenste regionale indeling zijn. Wij hebben daar gezegd, en dat gaan we ook zeggen, en dat hebben we ook met de commissie gedeeld. Primair zeggen wij, je moet blijven insteken op lokale Versterking. Daar waar het goed is, moet je vooral geen gekke dingen gaan uithalen. Twee, als je al zou komen tot een andere vorm van subsidiëring, dan moet je kiezen bij de meest kleine regio, want dan zit je het dichtst tegen die lokale verankering aan. En dan in onze beleving moet je dan in een soort paraplu constructie gaan werken waarbij de lokale verankering lokaal borgt. Ja. De grap is ja. uh, dat het voorzetje is uit, uit, uit, uit Nederland. Ja. En dat de regio en de lokale omroepen dat zelf een beetje mogen bepalen. Um, dat vind ik op zich wel, wel begrijpelijk. Mm -hmm. Omdat je door die uh, lokale binding daar ook weer te zoeken ook een stuk van je draagvlak aan te creëren bent. En de wijsheid die daar zit. En ook de ervaring ja. meeneemt. Nou, um, je ziet bijvoorbeeld in Heemstijden. Daar is, uh, is, is heel langzaam, je weggezakt. Ja. En daar heeft u uh, inderdaad als je een sterke omroep hebt, moet je die zo houden zoals die ja. is. Uh, meneer Meijer, ontzettend bedankt. Want we hadden nog wel een onderwerpje kunnen aansnijden. Maar helaas, de tijd is Ik, ik heb nog op. even tijd hoor. Ja, maar er zit daar een heel aardige delegatie van ja. de Reddingsbrigade. En daar hadden we nee, het ook nog even met u over willen ja. ja. hebben. Uh, bedankt voor dit gesprek. kunnen ja. uitstekend hun eigen woorden. Dat <laughs> is mijn ervaring. En uh, tot de volgende keer. Dank goed, gedaan. graag gedaan. Luisteraars thuis. En een goed weekend. Ah, nou, dan pak ik het, ik het Nieuwe stijl, nieuwe ja, stijl. Dan zou je deze drie kranten moeten uh, gaan pakken, want we gaan natuurlijk over. Uh, en deze nog ook, hè? Zal en die vandaag? ook nog? Die vandaag ook weer een krantenstuk. Uh, het rommelt en het dondert. Binnen uh, de Reddingsbrigade. En daar wil ik het natuurlijk ook over hebben, maar eerst uh, over de afgelopen over. Ja. paar weken. Ja. Uh, het is ontzettend druk geweest natuurlijk. Het is uh, met het uh, weer? zeker het voor- en het naseizoen uh, uh, ontzettend druk geweest. We hebben natuurlijk een beetje een raar jaar gehad. Uh, normaal ligt echt in de zomervakantie het hoogtepunt. Nou, maar het geluk dat het ineens in mei natuurlijk al prachtig mooi weer was. Uh, we hebben natuurlijk nou ja, iedereen uh, uh, de afgelopen week uh, waarschijnlijk met alle ramen open geslapen. Omdat het uh, uh, weer fantastisch weer was. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat uiteindelijk als we kijken naar het hele uh, zeg maar, hoogseizoen, zomerseizoen. Dat het inderdaad een, uh, ja, een, een, een, een, een wisselend is. We hebben stormen gehad. We hebben alle weertypes gehad. Zeker de laatste paar dagen. Ja. Ook. Um, en, maar dat zorgt er dus voor dat, uh, dat er mm -hmm. best wel veel gevraagd, uh, gevraagd is van onze, onze livecarts op het strand. Uh, al, uh, nou ja, eigenlijk voor het seizoen al uh, volle bak. Mm -hmm. In de zomer hebben we gezien dat door die combinatie, hè, het was vaak best heel lekker weer, hè, 20, 25 graden, maar wel weer heel veel wind, heel veel golfslag. Nou, daar hebben we zeker halverwege de zomer natuurlijk de kranten vol van gezien langs de hele Nederlandse kust. Muisstromen ja. en mm -hmm. nou ja. Hè, toch die combinatie van, uh, van de wind en het mooie weer zorgt er toch ook hier voor veel extra inzet. En dan nu inderdaad afgelopen week, uh, ja, terwijl eigenlijk hitje, de, de scholen he? zijn begonnen, iedereen ja, ja. is weer aan blijf, het werk. Blijven we ja. toch druk. Ja. Maar um, als het druk is, moeten de posten bezet zijn. En ja. uh, daar uh, lees ik wisselende berichten over in de krant. De een zegt, hmm. de posten zijn altijd bemand. De ander roept van de post moet soms dicht. Uh, de burgemeester heeft daar een uitspraak over gedaan. Uh, meneer Jan heijn jullie voorzitter, heeft er een uitspraak over gedaan. We weten allemaal dat het rommelt binnen die uh, Rains Dat is gewoon luid en duidelijk. In het voorjaar zijn uh, er twee luien uh, ja, op Opgezegd, maar goed, dat, uh, dat is een verschil. <laughs> ik zou er een schuin streepje tussen zetten, maar oké. Okay. Er zijn twee mensen uh, uit de vereniging gezet. En dat had zijn redenen. En nu lees ik in de krant, en dat wil ik graag van jou dan bewaarheid hebben... ...dat dit de opzet zou zijn... Nou, wat er nu gebeurt is dat de vier-dag-commandanten opstappen. Nou, dat is zeker niet uh, de waarheid. Kijk, wat, wat je ziet, en, en zonder dat we helemaal in, ingaan op wat er begin dit jaar is gebeurd, is dat we als vereniging, een um, um, organisatie met heel veel vrijwilligers werken, ja. uh, die zetten heel veel uren in voor hun club op het strand, maar ook lesgeven in het zwembad, instructeurs, alles wat daarbij komt kijken. Ja we hebben begin dit jaar als vereniging een besluit genomen. Dat is niet alleen het bestuur, dat heeft de vereniging gedaan om inderdaad op een andere manier verder te gaan. Eigenlijk met als belangrijkste doel we moeten toekomstbestendig kijken. We moeten, je ziet, de manier waarop vrijwilligers werken ook bij andere verenigingen verandert. We zien van buitenaf heel veel ontwikkelingen. Er wordt steeds meer verwacht van de vrijwilliger. De tijd dat je 20 jaar geleden met je misschien wel 30 jaar geleden met je gebreide zwembroek naar het strand ging, daar een beetje zat en terugging, die is voorbij. Training, opleiding, cursus, dat vraagt heel veel. Ja. Um, daar zijn we kaart aan het werk. En um, wat we gezien hebben, dat, en dat is natuurlijk altijd in een grote organisatie als je wat verandert: dat een aantal mensen dat moeilijk vinden. Um, en dat mag. Maar, ik bedoel, je mag het ergens mee eens zijn of niet mee eens. We zien echt, gelukkig. De verandering kwam eigenlijk uit de groep zelf. Ja. De groep zelf zegt, ja, jullie, jullie, jullie, het bestuur, laten mensen varen die nog niet schippen bevoegd zijn. En dat is volgend jaar is dat, nee, uh, dat, dat verplicht. Dat, nee, nou, dat, dat, dat is pertinent, nietwaar. Ja, om, om even helder nee. te maken nee, dat, is, dat wij dat niet allemaal weten. Want niemand nee. wil met ons praten, behalve jullie. Dus ik haal nou, alles aan de hand. Maar vandaar dat, en, en laat ik even het eerste stukje afmaken, want dat is wel belangrijk. We hebben dus organisatie als vereniging met vooral de leden een bepaald besluit genomen om een bepaalde mm -hmm. richting te werken. Ja. Ja, bij verandering hoort dat soms mensen daar ook minder blij mee zijn. Dat mag. Uh, gelukkig zijn er heel veel die hebben gezegd, nou, misschien ben ik het met een keus die we als club met z'n allen gemaakt hebben. Met betekent dat twee mensen niet helemaal eens. Maar het is mijn hobby, mijn club. Uh, ik, wil, ik wil door. Ja, dus we gaan positief aan de gang. We zien ook dat een paar mensen daar, uh, uh, nou, dat lastiger vinden. Uh, dat is als vereniging al heel moeilijk. want Dan moet je gaan werken ook met Maar mensen. wordt er dan wat aan gedaan als ja, mensen het lastig wordt, vinden? Er wordt, wordt op een, verschillende ja. manieren. Ja. We zijn met een, er zijn gesprekken geweest, ook tussen bestuur en een aantal mensen. We zijn nu op dit moment, dat hebben jullie van de week kunnen horen. We zijn ook met een externe, externe. partij aan het ja. kijken. van Hoe kunnen we nou dat op de beste manier doen? Wat er daarnaast gebeurt, en dat is natuurlijk wat jou op doelt. Is dat op een bepaald moment op één post... een stuk beleid voor de hele vereniging is aangepast. Waarvan we op aand zegt, ja zijn één vereniging. We werken op een bepaalde manier. Er is overigens altijd ruimte om te discussiëren. Als, als ook eens maar één lid zegt, hé, hey, we doen iets wat niet handig is. Gaan we erover praten? Gaan we doen? Maar het kan niet zo zijn dat we dat op één plek aanpassen. Nou, dus de Noord dus, uh, heeft een beslissing genomen over iets. En dat is door het bestuur teruggedraaid. Uh, nee, er is staan beleid. De dus zaken die zijn zoals ja. ze zijn. Maar daar wordt op afgeweken? Door, door een paar mensen zegt, wij gaan daar op afwijken. Okay. En wij hebben nu gezegd, nee, we gaan daar gewoon mee door. En om daar wel naar de toekomst toe te kijken. We zijn, er wordt beleid gemaakt, zodat uiteindelijk ook wel gaan voldoen aan wat zij graag willen. Alleen, dat is geen wet. Dat is iets wat wij zelf als ringsbrigade ja. euh, belangrijk vinden. Want tuurlijk, wij vinden kwaliteit, veiligheid, natuurlijk ja. is dat belangrijk. Maar van de een op de andere dag iets veranderen, wat op andere plekken niet gebeurt, ja, dat, dat kan niet zo zijn. We willen juist als één groep, als één vereniging, met bepaalde normen en waarden, zowel in hoe je met elkaar omgaat, maar ook hoe we ons werk doen werken. Um, en en dat is, wat we begrepen hebben, ook best wel overvallen maandag uh, door, door inderdaad uh, drie uh, dagcommandanten die, uh, die zijn nou, gezien wat er gebeurd is, uh, willen wij geen dagcommandant meer zijn. Want over, er werd op de plek gesuggereerd dat ze als lid zijn. stopt. Dat is verre van nou, de Ze uit. zijn ook afgelopen week op het strand geweest en aanwezig. Maar is dat niet vreemd? Ik ben dagcommandant en ik ben verantwoordelijk voor iets. Nou ben ik geen dagcommandant meer. Maar dan blijf ik toch wel een beetje verantwoordelijkheid voeren als lid. Elk lid bij ons bij de reeds gaan die op de strandpost komt, is verantwoordelijk. Ja. Um, en dan vooral elke lifeguard, en senior lifeguard. Hè, degene die uh, een groot aantal opleidingen hebben. Die dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid. Ja. Wat we wel bepaalend gezegd hebben. Um, voor de weekenden in de zomermaanden. Hè, dus dat is eigenlijk de periode juni tot uh, september. Het is ja. dus geloof ik 7, 8 weken. Willen wij op de zaterdag en zondag iemand die... Onder de, de overkoepeling van de postcommandant. Want elke post heeft een postcommandant die echt verantwoordelijk is voor het rijden en zeilen in, in zijn of haar gebouw. Uh, daar sturen de rol. Dat is een, een senior lifeguard. Dat zijn goede senior lifeguards die een stukje extra doen. Uh, maar die rol wordt op andere dagen gevuld door alle andere senior lifeguards. En ik denk dat dat de kracht is van, van de Zandse Is dat uh, het verantwoordelijkheidsgevoel... wat heel veel mensen hebben... Uh, nou, als ik alleen al kijk de afgelopen weken... Uh, uh, denk ik dat we echt super trots kunnen zijn... hoe ondanks... Hè, want uh, het werd donderdagavond gememoreerd... ook door Jan Karel onze voorzitter... Hè, dat je ziet dat in het grootste deel van Nederland... daar zijn heel vaak de renningsposten... staan op de gemeente Remies. Hè, dat zijn containers. Ja. Ja. Die worden gewoon weggehaald. Laatste dag ja. zomervakantie, weg. oppakken, ja. weg. Hier zien we dat er heel veel vrijwilligers... Um, elk moment dat ze kunnen gebruiken om, om dat te doen. En dat doen en dat, ze met ja, die verantwoordelijkheid ja, als lifeguard ja, ja. en senior lifeguard. Die, die credit, die heeft de de het sowieso uh, en dat laat zich landelijk ook zien. Dus ja. Wat dat betreft uh, compliment aan de reedsbegade. Ik vind het alleen jammer dat dit uh, uh, zo lang duurt en nu komt er dus een extern onderzoek waar hopelijk uh, goede gesprekken uitkomen. Wat mij ook nou, het is geen extern onderzoek. We hebben in die zin aan een partij gevraagd, al voor de zomer, om met ons mee te denken hoe we met elkaar naar ons belangrijkste doel gaan. Dat is a. dat we blijven doen wat we nu doen: het redden van mensen, dieren af en toe. Uh, maar dat we ook kunnen zorgen weer voor wat juist we proberen te bereiken. En waar gelukkig uh, uh, veruit het grootste deel van onze leden. En zeker actieve leden ons in steunt. Op een manier waarbij het inderdaad kan. Dat als de een vindt dat iemand anders iets doet en niet goed is. Dat je dat tegen elkaar kan zeggen. Ja, ja. En dat je in een open ja. manier. Op een positieve manier. Dat, met, een, met een hobby is. bezig bent. Maar ook nog eens met een hobby die niet is een normale hobby. Maar iets heel belangrijks is. is Een hele verantwoordelijke ja. uh, hobby. Jullie uh, zijn ook een vereniging. Uh, maar dat, uh, dat meedenken meepraten gaan natuurlijk in eerste instantie denk ik ook over het communiceren... tussen de post en het bestuur. Ja, dat klopt. Dus dat is ook wel een dingetje wat... Uh, mee nee, dat is, dat is zeker belangrijk. Uh. Um, de commissie uh, heeft ook vragen gesteld. De PvdA, die uh, eerst over het geld en nu over de bezetting. Ja. Um, Jan-Heinke was daar aanwezig en heeft ook ingesproken. Mm -hmm. En tot zijn uh, grote genoegen zat daar een hele ruggesteun aan... Uh, Mensen? Ja. Was je daar aanwezig? Ik, ik zat helaas uh, niet in Nederland. Er moet, ook, ik ben, ook ik ben een vrijwilliger. Dat betekent dat er af en toe ook gewoon gewerkt moet worden. Dus ik zat tot gistermiddag in het buitenland. Uh, kon het gelukkig wel. Um, dankzij de volgen. diverse kanalen. Kan je dat online tegenwoordig volgen. Ja. Dus daar was ik heel blij om. Um, maar dat geeft ook wel aan. En, en dat is denk ik um, ook heel belangrijk. Is dat heel veel leden. Eh, los van dat er inderdaad met een aantal mensen gesproken moet worden. Eh, eh, eh, we moeten inderdaad naar de toekomst toe een aantal dingen met sommige mensen nog, nog nou ja, goed op orde krijgen. Maar heel veel leden vinden het vooral heel vervelend. Hè. Mensen hebben ook gezegd: ja, maar er is zo'n stukje in de krant dat is tegen het bestuur gericht. De leden die een hart inieren, mensen zijn, die voelen zich ook. persoonlijk aangevallen. Die voelen zich gekrenkt. Krijgen vragen van hun buurman, hun buurvrouw ja. over hun clubje. Ja, en, ja. en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En, en dat was ook denk ik wel een signaal wat een aantal van die leden uit zichzelf. En zo'n aanzij wij gaan naar die raad, zo, Want wij wij laten wij Dat we met z'n allen die vereniging zijn. wij wij wij wij wij mag er mag gesproken worden, er mag wij wij mag wij een keer, wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij en wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij wij zeggen. wij wij wij moet wij We zeggen wij wij wij wij wij wij wij We willen wij wij we willen wij wij wij wij wij wij wij wij dat wij wij Um, um, maar dan moet je er wel open voor staan. en Dat, dat is denk ik het signaal wat die leden wilden afgeven. Dat is overigens als bestuur heel prettig als je dat merkt. Ja. En dat geeft ook aan dat de lijn die we hebben ingezet. Ja. Ook door de ledenvergadering gevraagd. Ja, dat dat een wat lijn is, is die toekomstbestendig is. Wat ja. is jullie uh, verwachting dat het weer normaal functioneert? Ja. Je gaat nu, uh, dat heb je ook verteld in de krant, je gaat nu de rustige tijd tegemoet. Ja. Dus je hebt meer tijd voor uh, persoonlijke gesprekken en, en richtlijnen uit te zetten met de vrijwilligers. Nou, dat, dat is sowieso. Het gaat gebeuren. Um, um, als ik, um, en dat zal misschien heel raken. Als ik kijk naar gewoon de operatie op het stel in de afgelopen periode, die functioneert normaal. Uh, als ik kijk naar de afgelopen jaren, de postjes die komen, de mensen die zich inzetten. Ik, uh, ik geloof jou op je woord. Nee, maar dat, maar, dat, maar kan veiligheid. je voorstellen dat nee, mensen die het lezen daar anders over Dat, dat snap ik. En dan en dat, krijg je dus die vraag aan je buurman. Nou ja, en dat is natuurlijk ook, ik zou bijna zeggen, een van de redenen waarom we nu hebben gezegd. Hè, we hebben natuurlijk in het verleden worden liepen persoonlijke zaken, met leden individueel. Ja. We hebben daar altijd als bestuur van gezegd. Daar gaan we niet op in. Okay. Waarom niet? Uh, iemand mag uh, het bestuur aanvallen, uh, ons met alles wat je niet mag uitspreken, uh, uitmaken. Dat vinden we niet leuk. Maar dat hoort een beetje, hè. als je hoge boom bent, vang je veel wind. Maar nou, die bomen wel vaak dezelfde kant op gewaaid. nu. Nou, wij, wij vonden het heel belangrijk, um, um, want als je daarop ingaat, dan ga je een individu beschadigen. Ja. Dus, uh, en wij hebben altijd gezegd, dat is iets wat in de vereniging speelt. Wij willen met die persoon praten, we willen met de mensen eromheen die daar iets mee hebben praten. Maar we gaan niet in de media een persoon aanvallen, want eh, iets wat in de krant staat bij heel veel dingen weten, weten wij dat het, dat het anders ligt of zelfs niet waar is. Het grappige Wim van dit van deze, deze ja, stuk is. Wij he, hebben, hebben nu gezegd wat er nu gebeurt, en juist ook door die leden die echt zeggen, ja maar wij worden nu wij voelen ons allemaal gepakt, we moeten mm. laten zien dat inderdaad die operatie is niet in gevaar, verre uit het grootste deel van de club wil, is bezig hè. in het dat zwembad lesgeven, ook, op het strand ook, ja. en we willen heel graag dat dat signaal gegeven wordt, we zijn er nog niet er zijn inderdaad een aantal leden waar, waar we mee aan de gang moeten uh, maar ook leden in ons club zeggen van, ja, ook die leden die nu dingen lastig vinden nou. we gaan praten, maar ze zullen mee moeten doen want dit is de weg juist. die we met z'n allen kunnen ja. En dat is uh, het verschil met het vorige incident. Toen werden steeds uh, de namen van de twee heren genoemd. En je ziet in al deze stukken geen enkele naam staan. Nee, dat vind ik wel nee, uh, belangrijk. Maar dat is ook, ik, ja, ja. Het, ik vind dat ook totaal uh, niet belangrijk. Ook al kan ik je eerlijk zeggen dat het soms ook best lastig is. Hè. Er worden aantijgingen gedaan naar het bestuur uh, uh, die, die best uh, vervelend zijn. He, dus bijna, je ligt bijna op puntje van je tong te zeggen Ja, maar hij heeft dit of hij heeft mm -hmm. dat. Dat is niet nou, wat we willen ik bereiken. En, ja. en, en, en, en, en, en als je bijvoorbeeld ziet, we hadden gisteravond de afsluiting van het zomerseizoen. He, dat doen we met gezamenlijk postsoverleg. Daar was een, een, nagenoeg alle postus, mits ze moesten werken of iets anders hadden. He, heel geld was daar aanwezig. Mm. Uh, daar, daar is naar de toekomst gekeken, super positief gewerkt. Uh, en daar komt ook heel duidelijk uit dat, dat die hele groep die wil verder innoveren en naar de toekomst kijken. Nou, Mooi, dat gebruiken wij ook de afsluiting van jullie seizoen als afsluiting van dit uh, uur. Ernst, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Er uh, uh, is in jouw straat nog het een en ander te doen. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat het volgende seizoen vlekkeloos gaat verlopen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.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 Vrije Amsterdam, je van Zie FM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie